Venezuela is het moorddadigste land van Latijns-Amerika. Het aantal moorden komt dit jaar uit op zo'n 19.500, omgerekend 53 per dag. Dat is een nieuw record volgens de organisatie die de cijfers in kaart brengt. De meeste moorden in Venezuela blijven onbestraft. Daardoor is het volgens het instituut geen reden om niet te moorden. Zelfs in Colombia, waar guerillagroepen het land terroriseren, wordt minder gemoord dan in Venezuela. En ook in Mexico ligt het aantal moorden lager, ondanks de drugsoorlogen. Op de ring van Amsterdam is een automobilist bij een kettingbotsing gewond geraakt. In verband met het ongeluk op de A10 bij Osdorp werden enkele rijstroken een paar uur afgesloten, waardoor files ontstonden. Een automobilist die toch op een van de afgesloten rijstroken reed werd aangehouden. Bij die aanhouding raakte een agent licht gewond omdat de man zich verzette. In Spanje heeft het Koningshuis voor het eerst openbaar gemaakt wat het inkomen is van de leden. Koning Juan Carlos verdiende dit jaar bijna 300.000 euro... waarvan de helft een onkostenvergoeding is. Kroonprins Felipe kreeg alles bij elkaar bijna anderhalve ton. Vanwege de economische crisis zijn de salarissen dit jaar 15% lager dan vorig jaar. Koningin Sofia en de dochters van het paar kregen alleen een onkostenvergoeding. Het salaris van de Spaanse koning is beduidend lager dan dat van koningin Beatrix... die dit jaar ruim 8 ton verdiende.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 Goedenavond en hartelijk welkom luisteraars. De VPRO Radio presenteert in deze eindejaarsperiode zes avonden lang... telkens van 8 tot 11 uur het marathoninterview. Drie uur durende live gesprekken met steeds één gast. En vanavond zijn we toe aan ons vijfde gesprek van de serie. Wethouder Lodewijk Asscher, acteur Jeroen Willems... politicoloog Meijndert Venema en Saskia Stuiveling... hoofd van de Algemene Rekenkamer zijn al voorgegaan. En morgen sluiten we de serie af met de oud-diplomaat en arabist Koos van Dam. Kijk voor de details op www.vpro.nl slash marathoninterview... en luister daar ook wat u niet hoorde. En als u ons iets te zeggen of te vragen heeft, dan kan ook dat... via marathoninterview@vpro.nl. Dan nu de hoogste tijd voor de introductie van onze gast van vanavond. Zij volbracht dit jaar het schier onmogelijke, een biografie over de dichter die even publiciteitsschuw als populair was, M. Fazalis. Maaike Meijer, jaargang 1949. Hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, werkte zes jaar aan deze biografie... en kreeg van de familie toegang tot alle archieven. Het boek verscheen in februari en bereikte inmiddels een vijfde druk. Eerder publiceerde Meijer al De Lust Tot Lezen... met essays over Nederlandse dichteressen. Ze zullen ter sprake komen in het marathoninterview... dat Wim Brands vanavond met haar gaat voeren. Maike Meijer geeft onderwijs in de cruciale verschillen... van gender, seksualiteit, etniciteit, klassen... die de sociale en culturele wereld doorsnijden. Zowel nu als in het verleden. Het zal vanavond ook ongetwijfeld gaan over de Paarse September. Die radicaal-feministische beweging die Meijer oprichtte. Hoe kijkt ze terug op die periode... Verplaatsen wij ons nu naar Maastricht. En stelt u zich een studio voor die even helder verlicht is... als de bus die Vazalis ooit als een verlichte huiskamer... over de afsluitdijk zag rijden. Tegenover Maike Meijer als gezegd interviewer Wim Brands. Ja, en die uh, studio die is inderdaad even helder verlicht. Welkom, Maaike. Omdat je uh, vrij laat deze studio uh, binnenkwam dacht ik, god, komt ze nog wel? Je bleek verdwaald, maar je kwam nog wel op tijd. Maar toen had ik intussen al een soort noodscenario in gedachten. Ik dacht, dan ga ik gewoon beginnen met het voorlezen van gedichten van Vazalis. Dat is niet nodig, maar ik heb wel iets anders bedacht. Impulsief, toen. En dat ga ik nu uitvoeren. Ik ga elk uur uh, een, een motto meegeven... ontleend aan een gedicht van uh, Vazalis. En dan weten we mm -hmm. nog niet eens wat, hoe dat uur eruit gaat zien. Mm -hmm. Vind je dat een goed idee? Ja, Vind ik prima. Gewoon puur intuïtief bedacht. En dat is dan, dan beginnen we met uh, de beginregels van het gedicht Angst. Ik ben voor bijna alles bang geweest. Voor het donker. Voor figuren op het kleed. Voor stilte. Voor de schone kreet van de avondlijke venter, Voor een feest. Voor kijken in de tram. En voor mezelf. Ken je dit gedicht toevallig ook verder nog uit je hoofd, of niet? Eh... Uh... Het eindigt met, maar het, het meest bang ben ik voor het gezicht van mijn mevrouw... als ze s ochtends in de kamer komt en zegt, nog geen briefje, vrouw. Zo eindigt het. Ja. Uh, dus het bangste is, uh, er is geen brief voor je. En uh, het, het speelt zich duidelijk af met een ik-persoon die, die ergens op... Kamers bij een hospita woont. En de hospita komt dan zeggen of er iets is gearriveerd. Dus het moet een vroeg gedicht zijn. Ik denk dat het is geschreven in Leiden. Versalus die studeerde in Leiden. En uh, had een hospita, inderdaad. Er zijn heel veel leuke verhalen over die hospita. Maar ja, daarin, daaraan is het gedicht ontleend. Maar ik vind het interessant natuurlijk dat het gaat over angst. Uh, dat is een heel mooi onderwerp. Het, het is een vrij on onbekend gedicht van Forsalis. Het is veel minder bekend als uh, Afsluitdijk, de Appelboompjes van um, uh, vare korps. Uh, it, uh, je hoort het niet zo vaak: dit gedicht, angst. Je zegt ik, ik had, dat vind ik ook mooi hoor. Dat we nu meteen door dat gedicht al op een, op een ander traject zitten. Want we zitten in Maastricht. Je bent hier hoogleraar. Je bent geboren in Eindhoven. Je hebt gestudeerd ja. in Utrecht. Je, Amsterdam. Amsterdam ja. ja Je woont ook nog in Amsterdam af en toe. Af en toe, ja. Dus ik dacht, daar gaan, we dat, daar gaan we het allemaal over hebben. Maar dat komt nog wel. Want je zegt nu iets waar ik direct op, op doorga. Want je zegt, dat is angst. Dat is interessant. Waarom? Uh, omdat veel mensen het hebben. Uh, of, of wel... Uh, een hele leven, ofwel een deel van hun leven. Dus een hele existentiële ervaring. Um, angst is goed natuurlijk. Want het waarschuwt je. Maar uh, het, je, er zijn niet veel gedichten over angst. Uh, er zijn heel erg veel gedichten over liefde... en over uh, natuurbeleven. Maar over angst, daar is weinig over gedicht. Waarom? Uh, ik denk omdat het te, te, te eng is. Je bent te blij als je er vanaf bent. Dus een soort fenomenologie van de angst. Het je verwijlen bij de angst. Het, uh, je willen verdiepen in angst. Dat, dat, uh, dat is niet echt een uh, erg dichtelijk onderwerp. Je bent in Eindhoven geboren? Ja. Herinner jij je wat, dat je dat, dat, als kind dat je, dat je, dat je, dat je bang was? Uh, ja, ik herinner me wel af en toe dat ik bang was. Um, het meest bang in mijn leven ben ik geweest... omdat ik een stotteraar uh, ben of was... zou ik natuurlijk het liefste willen zeggen. Maar het is nog niet helemaal weg... Uh, maar ik heb verschrikkelijke spreekangst gehad. Werkelijk heel erg. Dat je echt weet van... Oh, mijn hemel, als je studeert of als je op de middelbare school zit... van Ik heb dadelijk de beurt of ik moet, of ik moet uh, iets gaan uitleggen... of ik moet een presentatie doen. En daar kon ik werkelijk de hele nacht van wakker liggen van, van angst. Dat helpt overigens helemaal niet, want daardoor gaat het helemaal niet... Beter, het gaat slechter daardoor. En het overwinnen van die angsten... daar ben ik vrij lang mee bezig geweest. Jaren en jaren. Wanneer is het begonnen? Nu is het weg. Bijna ongeveer. Maar wanneer is het begonnen? Voordat we bij het weggaan terechtkomen. Oké. Okay. Um, het stotter is begonnen... Uh, toen ik ongeveer een jaar of... elf, twaalf was. Uh, en in het begin besteedde ik daar niet veel aandacht aan. Um, maar andere mensen wel. Dus dan word je er heel erg op gewezen. Uh, en toen ik op de middelbare school zat... toen werd het eigenlijk van lieve leden erger. En uh, toen werd ik ook steeds banger. En toen ik 18 was... kon ik bijna geen woord uitbrengen zelfs. Ik, ik, moest, um, ik deed eindexamen op het gymnasium. En ik... Specia het mondeling, dat is ook mondeling... Uh, speciaal werd ik als laatste ingeprogrammeerd. Omdat oh, het te lang duurde. Want het duurde voor mij twee keer zo lang. Dus uh, dat vond ik dan wel weer heel aardig. Maar ja, ja, van de ene, ja, van de ene angst aan van de andere... ga je dan eigenlijk als stotteraar zijn. Hoe, hoe, hoe is het ontstaan? Uh, dat is heel moeilijk. Da daar uh, zijn de geleerden het ook helemaal niet over eens... hoe zoiets ontstaat. Um, ik heb zelf het gevoel dat, dat je vooral stottert omdat je stottert. Dus omdat je er attent op wordt gemaakt... bouw je een soort spreekangst op of een soort alertheid. En dan stotter je en dan, dan kan je dat niet vermijden. En dan wordt het van lieve leden erger... Um, het heeft natuurlijk ook best ook wel. Ik, ik heb een grote schok gehad in mijn leven toen ik ongeveer twaalf, elf was, omdat mijn vader overleed. Um, en ik denk dat daar zeker iets mee te maken heeft. Maar ik geloof niet. Er zijn een heleboel mensen die stotteren. En heel Adaf. veel mensen die hebben niet een soort van. In de zin van toen is dat gebeurd en toen ben ik gaan stotteren. Ik, ik, vind, het pro, ik vind het probleem heel erg um, boeiend, moet ik zeggen. Maar wacht even, die, dat is natuurlijk dat je zegt dat je vader die, die overleed toen je twaalf was. Dat, elf. elf. Elf was ik, ja. Plotseling. Uh, hij lag wel in het ziekenhuis, maar dat hij, dat hij zou overlijden aan wat hij had, dat, dat was toch, kwam voor mij als een enorme schok. Voor mijn moeder trouwens ook. Mijn vader had. Um, een hartprobleem aan zijn hart en ze zijn hem in het, uh, het binnenziekenhuis in Eindhoven gaan opereren, maar dat was in 1959. Dus uh, ja, dan was je dood van ons geveld. De hele afdeling stierf ook. Dus dat ik, is ja, echt lastig. Nee, is heel vreselijk. Maar, nee, heel nee, maar dit, een hele afdeling. De die hele afdeling hadden... lag allemaal. man. Ik ben er heel vaak geweest, want ik, ik had een enorme uh, band met mijn vader. Dus na school ging ik altijd met, bij hem spelen, zal ik maar zeggen. Want hij was onderwijzer, hè? Hij was onderwijzer, dus uh, ik ging altijd na, uh, naar, naar hem um, op zoek En um, ik had helemaal niet in de gaten dat, dat het zo erg was dat ik had, ging overlijden. Mijn moeder maakte zich steeds meer zorgen. En de ene operatie volgde op de andere. En iedereen ging dood op de afdeling. Later bleek ook dat dat daar iets helemaal mis was in dat binnenziekenhuis in Eindhoven. Mijn zusje en ik hebben nog wel eens uh, dat, ja, dat helemaal tot de bodem willen uitzoeken. Er kwam later een, een specialist, die heette Van der Schaar. De kranten stonden er vol van. Dus daar, daar ging iets helemaal fout. Mijn vader is daar dus ten, aan ten overgevallen. Het had niet gehoeven. Als hij gewoon niet was begonnen met, um, met die operaties... Dan, uh, dan was hij misschien niet zo heel erg oud geworden, maar wel 70 of zo. Ja. Dus het was een, een, een onregelmatigheid in het hart. Het was helemaal niet nodig. Ja, ik begin er niet over, Wim, want ik word zo boos altijd als ik daarover praat. En zo verdrietig. Ze, ja, het was echt erg. Het was, ook, uh, het was ook een ramp in ons gezin. Dus mijn moeder was natuurlijk, die was nog maar 41. Ze waren heel jong. Vier kinderen? Ja, vier kinderen. Dertien, elf, negen en zeven. En ja, het was, het was verschrikkelijk jammer. Het was zo jammer. Mijn vader was zo'n ontzettende levenslustige, mooie man. Die zoveel ja, plezier aan het leven had. Ze hadden een heel goed huwelijk. Ze waren gelukkig. Dat uh, gewoon anders moeten zijn. En jij was elf... En ja. die, die, die, die mokerslag van zijn, uh, van zijn dood, kreeg je die gelijk toe, toebedeeld? Of, of, of, of zat er ook nog een, een tijd tussen? Ja, ik vraag dat bijna klinisch. Maar ik kan me ook ja. voorstellen dat je eerst zo verdoofd bent... dat het helemaal nog niet eens tot je doordringt. Dat je vader er niet uh, meer is. Dat klopt, ja. Het drong niet tot me door. Dus ik herinner me zelfs nog het gebeurde op. Um, in, het is in augustus gebeurd... Van, dus in de zomer was vakantie. Uh, na de zomervakantie ging ik weer naar school. Ik zat in de zesde klas van de lagere school. was een hele lieve non die de onderwijzeres was. Die nam mij even apart en die vroeg... Maaike, hoe is het met je? En ik zei, goed. Ik had het helemaal niet... En na een minuut dacht ik, oh, wacht even. Mijn vader is dood. Nee, de, mijn vader is dood. Maar... Ik... Het drong absoluut niet tot me door. Dus uh, dat gebeurde pas twee jaar later. Toen was iedereen zo'n beetje... Um, ja, er werd niet meer zoveel over gesproken. Maar toen kwam het bij mij op een of andere manier enorm uh, aan. Dat ik het ineens wist. En uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik zal me dat ook altijd blijven herinneren. Dat als je heel jong bent... Misschien zit het ook wel een beetje in mijn karakter. Ik kan dingen ontzettend goed verdringen, Maar dat dat, je het zo goed, dat je er gewoon helemaal langsheen kan leven. Ja, wonderbaarlijk. Ja, maar behalve dan dat het zich op een gegeven moment uh, inderdaad wel als een mokerslag... Met verdubbelde kracht. Met ja. verdubbelde kracht komt. Ja. En, en, en, en je hoeft natuurlijk niet echt een freudiaan te zijn... om dan vervolgens te denken... er moet ook een relatie zijn tussen die gebeurtenissen... en dat stotteren, dat ook zichzelf weer verhevigt. Dat snap ik, maar... Absoluut. Nee, er is zeker, zeker een relatie. Ja, ik, ik vond het heel, uh, heel moeilijk. Ik, um, het heeft toch iets met expressie te maken. En met een soort vrijheid om, om wat in je leeft te zeggen... en daar onbevangen over te zijn... Um, ik herinner me wel dat... Um, ik had een gedicht geschreven voor mijn vader. Want ik wou, namelijk, ik wou namelijk wel ook... Waar hij was, wilde ik ook wel naartoe. Hoe oud was je toen je dat toen gedicht schreef? Uh, 13. Dat was gewoon twee jaar later. En dat wilde ik graag met delen met mijn moeder. Uh, dus ik, ik gaf haar dat gedicht van dat ik had geschreven. Het ging over een grote zwarte vlinder... Die, eh, engel. Een, een grote zwarte vlinder... annex engel... die mij zou komen halen... om naar mijn vader te gaan. Ik heb het nog wel ergens. Uh, en mijn moeder die barst in snikken uit. En die, die... ja... die was natuurlijk heel erg geraakt daardoor... Dat, dat was voor woorden misschien ook wel wat zij zelf wilde. Maar um, ze, ze troostte me niet. Ze kon niet met mij spreken. Niet echt. Dus ze was zelf zo in de ban van dat enorme verdriet. Uh, en ik, ik hou ontzettend veel van moeder. En, en ik, ik denk ook heel vaak aan, ze is twee jaar geleden overleden... Maar ze, haar verdriet was zo groot, ze, ze kon niet uh, haar kinderen ook troosten. Of bij zich hebben, of, of dan delen, of samen huilen, of whatever. Uh, dat, dat kon ze niet. Ze zat heel erg op slot. En uh, Wij konden met elkaar eigenlijk ook niet zo erg goed, nee. Dus ik, ik, was, ik was heel erg alleen met dat verdriet. Ik, ik voelde me ook vaak... Uh, als ik s'avonds in bed lag, dan kwam dat vooral heel erg. En dan voelde ik me heel erg alleen. En snikken ook. En, uh, dus je had gewoon twee levens. Dat was een leven aan de buitenkant en op school. En, en ik had een soort innerlijk leven... Wat, wat misschien ook wel op een bepaalde manier tot stand kwam op die manier. Maar wat geen verband had met... met de buitenkant, zal ik maar zeggen. Ik denk dat je daarvan gaat stotteren, zeker wel. Maar van de andere kant. Ja, uh, ik heb ondertussen natuurlijk heel erg veel stotteraars ontmoet. en, en er heel veel over nagedacht wat dat, wat dat is. Uh, en ik denk dat iedere stotteraar daar een, een heel individueel verhaal over heeft. Uh, maar wat ik wel bijzonder vind is dat je. Het uh, schiet me nu uh, te binnen. Je bent Nederlands gaan, gaan, gaan, gaan studeren. Ja. In die tijd stotterde je ook nog. Ja, behoorlijk, ja. ja. Je bent op een gegeven moment heb je besloten om lerares te worden op een, op, een, op, een, op een middelbare school. Ja. Terwijl je stotterde, hoe oud was je toen? Ja. Toen was ik, uh, ik denk dat ik toen 25, 24 ja. was ik toen. Ik had eerst op het Instituut voor Nederlandistiek... een andere baan als uh, bibliotheekassistent gehad. Dat was heel leuk, dat instituut. Want uh, het was de tijd van de democratisering... en de revolutie in de universiteit. We hebben het dan bezet. over de jaren 60. Nee, dat was 1970. Was, uh, ja, dus ik, ik kwam in 69 aan in Amsterdam... Ja. Nou ja, net zestig. Ja, net zestig. Nee, nee, het was heel leuk, want de hele studentenbeweging heb ik meegemaakt. Dus ik had eerst een ander baantje op dat Instituut voor Nederlandistiek. Maar het was toen ook de mode dat men niet ging werken. Dat deed men niet. Dat, dat was niet ziek een baan nemen. Je kon wel leraar worden om de maatschappij te veranderen. Dat kon nog net. Maar Wat verder vinden? moest je eigenlijk huizen gaan kraken... en revolutie maken en um, um, de zaak bezetten en, en dat soort dingen. En werken was eigenlijk gewoon te min. Ik weet niet of je die tijd herinnert. Maar, ja, om om werk... maar ik ben van 59, hè, dus toen, toen, oh ja. toen, toen, toen wist ik van helemaal ja. niks. Ik zat <laughs> met Lego te spelen. Heb ik tot mijn twintigste overigens nog gedaan, maar dat terzijde. <laughs> Jij werd lerares... Ja, nee, toen dacht ik, ik, ik stond er steeds nog behoorlijk. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon van dat probleem af. Want dat gaat me zo dwars zitten in mijn leven. Met alles wat ik wil doen. Dus ik ga, ik neem gewoon een baan. En dan, ik, ik spring er maar in. En dan moet ik vast zoveel praten. Dan wordt, gaat het vanzelf wel over. Dus ik heb gesolliciteerd ge, um, in Den Haag... Ik werd tot mijn stomme verbazing aangenomen. Het grapje ging ook door de school. We hebben één sollicitant en die tot. Er <lacht> was ook maar één sollicitant. Er was maar één sollicitant. sollicitant. Maar goed, ik, ik, werk, ik heb daar toch met veel plezier gewerkt. Het was een enorme uitdaging. Ik was natuurlijk ook als de dood de hele tijd. Maar even, even, even omdat, want je hebt een heel goed geheugen, denk ik. Je herinnert je natuurlijk je eerste schooldag nog. Dat je daar naartoe moest. Ja, niet precies. Of heb je dat maar, verdrongen? Maar daarheen gaan, ja, ik, ik weet wel dat ik het voortdurend heel erg eng vond. En dat ik me enorm goed voorbereidde. En um, ik had gewoon ook nog niet zo heel veel leservaring. Gelukkig had ik een ongelooflijk leuke voorganger. Uh, die mij wat inwerkte. En ik had ook een co collega die me echt hielp. Ik had ook ontzettend aardige leerlingen. Die, uh, die na drie maanden uh, mij eerlijk bekende... dat ze het wel heel gek hadden gevonden om het leren rest te hebben... die zo ontzettend stopte. Maar toen was het ondertussen al best wel wat minder geworden. Maar... Dus de, do, doordat ik... Ik gaf uh, 22 uur les in de week. Dat is al heel veel. Uh, ik moest ook nog heen en weer reizen naar Den Haag. Dus ik was eigenlijk doodmoe. Ik, ik was bek ik af was aan het einde van de week... Ik, ging, uh, ik had dus een heel leuk stamcafé in Amsterdam. En uh, vrijdagmiddag dan rolde ik daarin <laughs> om te ontspannen. Um, ja, Maar geleidelijk aan die, die, die strategie die ik had... van ik moet gewoon zorgen dat ik een sprekend beroep neem... en dat ik ben blootgesteld aan voortdurend de dwang te praten. Maar, Heb ik geen tijd om erover na maar te dat denken. Is, wat, wat, wat zegt dat over iemand... Nou, ik, ik vind het wel karaktervol. Ik, ik, ik vind het wel een goede set. En ik denk ook dat als je je laat uh, regeren door de angst... dan kom je niet overheen. Tenminste, in mijn geval. Als je steeds een stapje terug doet en het probeert veilig te maken... dan wordt het steeds erger. Want angst wordt groter uh, naarmate je probeert om buiten de deur te houden. Dus je kunt... Ja, mijn strategie was um, rechter tegenin. En, uh, en kijken wat er van overblijft en hoeveel reden er eigenlijk voor is. En ja, het risico nemen. Want het alternatief is dus gewoon ja, sprakeloosheid. Wat moet ik daarmee? Ik, mijn vak was gewoon Nederlands literatuur. Dat gaat over woorden. Daar hield ik ook heel erg van. Dus daar wilde ik deel van uitmaken... Was het trouwens ook zo, zit ik de hele tijd te denken, dat als, als, je, als je stottert... Kun jij... Kun jij dat is misschien, dat klinkt, dit klinkt misschien heel onnozel wat ik nu zeg, maar als je een tekst leest... Hè, uh -huh. zou jij dan kunnen herkennen of iemand stottert of niet? Ik herken het onmiddellijk. Ja? Uh -huh. Dus, een, dus een, een geschreven tekst, hè? Of die is, oh, nee nee nee, want dat, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, iemand horen het, dat nee, snap nee, ik. Maar nee. nee, een geschreven tekst, nee, nee, want zijn de woorden... Her... Nee, nee, dat herken ik niet. Ik geloof dat... Schrijven is zoiets anders dan spreken. Uh, ik denk dat je het aan mijn schrijven ook helemaal niet merkt. Misschien dat je eigenlijk beter gaat schrijven... omdat je zo'n veel synoniemen tot je beschikking hebt. Want als je stottert moet je heel vaak een woord vermijden. Nou, dus bedoeld, je kent ik, dus, altijd ja. drie anderen. En daarvan wordt je, je bewegelijkheid uh, uh, in uh, de taal heel groot. Da daar daarom, ja... Ik ben over het algemeen gewoon eigenlijk... Ik, ik omarm mijn lot. Dus alles wat, meest, wat ik heb meegemaakt... Dat, dat heeft tot iets geleid wat uiteindelijk van mij is. Dus, dus, en soms zitten daar hele bright sides aan, bijvoorbeeld. Dat ik zo graag schrijf. Ten eerste omdat je dat niet hoeft uit te spreken. Maar ten tweede omdat... Uh, de hoeveelheid woorden en zinnen en uh, de, ja, de bewegingen. Uh, een taal is net een lichaam. Het, het heeft, schrijven heeft, het is heel erotisch. Ik, ik zeg ook vaak tegen mijn studenten... die, die moeilijkheden hebben met schrijven of die uh, het afraffelen. Dan zeg ik, je moet van je tekst houden. Hou van je tekst. Dus verbind je ermee. Het is van jou. Je, er zit iets heel wezenlijks en iets heel eigens in. Het is geen uh, bureaucratische oefening. Jouw tekst is onvervangbaar. Ook al schrijft iemand anders over een, an, hetzelfde onderwerp. Uh, als jij erover schrijft, is het uniek. En daar moet je van houden. Dat ben je verplicht aan, maar, aan je tekst. Maar, maar toen jij zo, zo, zo, zo, zo, zo heftig begon te stotteren... naar de dood van je vader... Hè, toen, toen heb jij toch waarschijnlijk ook een tijd gehad... dat je bepaalde woorden gewoon systematisch niet gebruikt... omdat je wist, daar kom ik helemaal nooit meer uit. Nou, als ze met een k, k beginnen... dan doe ik het liever niet. En zo, dus uh, de harde uh, uh, medeklinkers... die spreek ik liever niet uit. Uh, en ik kan ook niet goed een tekst letterlijk voorlezen. Dat, dat begin ik nu een beetje onder knie te krijgen... maar... Um, uh, dan heb ik namelijk veel te veel gelegenheid om te denken... oké, okay, dat woord komt eraan, dat moet ik zeggen. Daar mag ik niet een ander woord voor maken. En dan, ja, dat is niet makkelijk. Ik, ik praat het liefst dat ik zelf mag uh, uitmaken welk woord ik neem. Ik denk dat ik uh, nu even terug ga naar Hilversum vanuit Maastricht... naar mijn collega Anton de Goede. Ja, want u luistert naar het Marathon-interview via de zender Radio 1. Het is half negen, we hebben een half uur achter de rug. Wim Brands in gesprek met Maaike Meijer. Maar we gaan eerst nu luisteren naar nieuwsflitsen. Radio 1, het NOS-journaal. Drie jaar na de kredietcrisis staan de pensioenfondsen er weer net zo slecht voor als in 2009. Daardoor worden mogelijk 7 miljoen mensen gekort op hun pensioen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 En in Spanje heeft het Koningshuis voor het eerst openbaar gemaakt... wat het inkomen is van de leden. Koning Juan Carlos verdiende dit jaar bijna 300.000 euro. De helft daarvan is onkostenvergoeding. Vanwege de economische crisis is het salaris dit jaar 15% lager dan vorig jaar. Maar koningin Beatrix verdient aanmerkelijk meer ruim 8 ton per jaar. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Met dank aan Kees Groot. En het is weer tijd om over te gaan naar Maastricht. We vervolgen het marathon... Gesprek tussen hoogleraar en fasalisbiografe Maaike Meijer... in gesprek met Wim Brands. Ja, Maaike. Terwijl je zo zit uh, te praten... Okay. over hoe je uh, als totterend het gevaar opzocht... Uh, en voor een klas middelbare scholieren bent uh, gaan staan... want taal is tenslotte je vak en, en spreken dus ook, uh, naast, naast uh, schrijven... Zoemde er opeens een uh, tekst... Uh, door mijn hoofd, toen namelijk uh, dit jaar de Fasalisbiografie uh, verscheen... bij uitgeverij van Oorschot, inmiddels al zesde druk trouwens. Hè? Ja, zesde druk. Want Anton zei in het begin de vijfde, maar dit is Even al een zesde. zesde. Dat ja. had je toch van tevoren ook niet kunnen denken... dat er zoveel drukken zouden. Nee, ik, ik hoop het natuurlijk, maar uh, ik, ik vind het heel mooi zoals het gaat... Het gaat ook om hoeveel exemplaren er verkocht zijn. Ik geloof dat we nu toch dicht tegen de 20.000 aan zitten. Ja, dat is voor zo'n uh, dikke, ook relatief dure... Ja. en uh, ongetwijfeld ook trouwens prachtige biografieën, heel veel. Ja. Ja. We komen wel over de magie van Fasalis ook nog te spreken. Maar nu even wat... Ik, ik haalde begin dit jaar bij Van Oorschot de drukproeven op... en toen kreeg ik ze van hun productieman, mm -hmm. Jaap Blanchard... en die... Uh, citeerde jou toen. Want je had heel uitvoerig... Uh, iets beschreven in dat boek. En toen... Uh, had hij tegen jou gezegd... Uh, ben je niet bang dat... en toen had jij tegen hem gezegd... en dat maakte indruk op jou... maar op mij ook wel. Luister, zei je... je moet niet bang zijn... je moet vrij zijn. Nou, wat mooi dat ik dat heb gezegd. Maar wat betekent dat... Nou, ik denk als je bang bent ben je heel erg onvrij. En dan ben je ook voortdurend bang op wat andere mensen zeggen en vinden. En daar kan je niet altijd uh, je leven op inrichten. Dus natuurlijk is het interessant om te horen wat andere mensen vinden en, en denken. Met name ook mensen wiens wie smaak jij vertrouwt. Maar soms moet je gewoon je eigen weg gaan. Ik denk dat um, we hebben discussies natuurlijk met Van Oorschot, uh, de uitgever, gehad over de lengte van het boek. Uh, ik heb er ook nog behoorlijk op hun advies behoorlijk wat uitgeschrapt zelfs Het is heel, heel dik. Het, het is al bijna het, duizend. Je had het nog dikker gewild. hetzelfde geld was het 1200 pagina's geweest. Maar ik, ik heb toch naar ze geluisterd. Vooral omdat meerdere mensen het daar zeiden. Omdat zij ook natuurlijk heel veel ervaring hebben met boeken. Maar af en toe dan heb ik mijn poot stijf gehouden en gewoon gezegd. Er staat bijvoorbeeld een hoofdstuk in over... de kleine zee meer min. dat is een libretto... voor een opera naar het sprookje van Andersen... waar Salis heel lang aan bezig is geweest. En uh, dat is nooit eigenlijk gepubliceerd. Het is ook nooit helemaal afgemaakt. Maar in de nalatenschap waren al die teksten te vinden. En wat ze... Al die jaren heeft gewild door aan dat sprookje te werken. Er zijn ook een heleboel gedichten bewaard gebleven daarvan... die heel erg mooi zijn. Dat boeide mij enorm. Als het dan van Oorschot had gelegen, weg met dat hoofdstuk. En ik dacht, nee, het spijt me wel, jongens... maar dat gaat echt niet gebeuren. Uh, het, het, kan, het hoort er zo bij. Dus... Um, ja, door angst word je heel erg onvrij. Omdat je dan... Je, bent je, je intuïtie ben je, ben je kwijt, hè? Wat je zelf... Waarvan je zelf zeker weet... Van dit of dat... Moet ik doen. Ik, ik, ik heb wel eens periodes... Natuurlijk in mijn leven... Waarin je eventjes je intuïtie kwijt bent. Waarin je niet... Dat hele directe gevoel hebt met... Met... Wat je echt boeit. Wat je echt moet doen. En dat... Dat is voor mij altijd mijn roer. Dan weet ik waar ik ja of nee op moet zeggen. Maar hoe gaat het dan? als Jij gelooft in de kracht van de intuïtie. Nou, niet voor iedereen. Maar toevallig bij mij moet ik het van mijn intuïtie hebben. Maar niet voor iedereen, zeg je. Nee, maar heb je wel eens die typologie van Carl Gustav Jung? Die zegt... En dat vind ik verbazingwekkend waar. Die zegt, je hebt vier uh, functies in de psyche. Je bent een denker. En tegenover denken staat voelen. Als je een echte denker bent, dan kan je niet goed voelen. Andersom ook. Als je echt een voeler bent, kan je niet goed denken. Dat noemt, je hebt de superiëre functie en de inferiore functie. Dan heb je nog waarnemen en intuïtie die staan op die manier ook tegenover elkaar. Als je een echte waarnemer bent, heb je een hele slechte intuïtie. En andersom, als je een hele goede intuïtie hebt... ben je een slechte waarnemer. Um, detectives zijn altijd bijvoorbeeld hele goede waarnemers. Maar die hebben uh, geen goede intuïtie. En die hebben geen goede intuïtie. In mijn geval, uh, je zou zeggen, ik ben ook leraar... dus je kan goed denken. Nou, nee. het gaat. <lacht> Voelen, oké. Okay. Maar ik ben... Een, Nee, maar wacht even. Waarnemen, ik zie helemaal niets. Dus, uh, Daarom was je ook niet op tijd hier, natuurlijk? Ik heb natuurlijk. nooit iets gezien. Je stond aan de overkant uh, hè, om tien voor acht. Ja, terwijl mijn, mijn geliefde, die. Uh, nou, die is eigenlijk een, die is echt een voeler. Maar die heeft ook altijd heel erg veel dingen gezien. Ik ken wel mensen die, die hebben altijd alles gezien, wat iemand aan heeft. De, wel de kleuren van de kamer uh, waar de lamp stond. Welke bloemen erin. Ik, ik heb niks gezien, maar ik weet toch alles. Namelijk nou, maar... langs een andere weg. De intuïtie. Daar moet ik iets van hebben. Maar soms, uh, soms ben je die kwijt om een of andere reden. Maar even over dat denken. Kijk, je bent, we zitten hier in Maastricht. Je bent hier aan de universiteit hoogleraar. Ja. Uh, en dat denken van je? Nou, je moet wel denken. Je moet denken, maar, maar minder sterk dan. Uh, nou, het, iedereen in, in wat voor uh, beroep je ook zit, um, het is meestal zo dat je een hoofdfunctie hebt. En daar, kun je ook vaak, en daar kun je ook heel goed mee functioneren. En één functie die daar tegenover staat, namelijk die heb je dan totaal niet. En die andere twee zijn hulpfuncties, die zijn ook redelijk goed ontwikkeld maar uh, het is heel interessant om te zien... Uh, ja, op welke manier mensen zich door het leven slaan. Dat, dat lijkt helemaal niet uh, op elkaar, namelijk. Wat, ja, hoe beweeg je je? Waar weet je zeker wat je moet doen? Waar zit de harde bodem van je ja en je nee? Omdat je het gewoon weet. En hoe zit dat? Uh, hoe, kun je daar een voorbeeld van geven in jouw geval? Waar de harde bodem van jouw ja en nee zit dan? Eh. Um, ja, uh, in mijn intuïtie. Dus ik, uh, als, ik, als ik goed in mijn vel zit... Dan, uh, dan weet ik precies meteen waar ik ja of nee op moet zeggen. Maar dat kan ook om grote dingen gaan dan. Ja. Mo moet ik dit land aankopen? Uh, moet ik gaan verhuizen? Moet ik die baan nemen? En wordt dit mijn geliefde? <laughs> om maar eens even een paar dingen te noemen. Dat... Ja, dat... Je woont uh, hier over de grens. Hè? Bijvoorbeeld, Laten we een voorbeeld uh, uh, nemen. Dan je woont, uh, je geeft uh, ja. hier les in Maastricht. Ja. Ja, maar ja, ja. ik heb ook al begrepen uh, van mensen uit Maastricht... dat ook weer veel mensen die hier werken... die wonen net over de grens, die wonen in België. Ja, dat klopt. En, ja. Jij ook. Jij ja, woont Maastricht, daar in... Maastricht ligt vlak aan de grens. Dus, uh... Jij ja, woont daar in de oude kazerne volgens mij. Uh, en de Oude Rijkswacht, ja. De, wat is de Oude is dat Ja, voor... de Rijkswacht, dat, dat is een fascinerend gebouw... waar vroeger de, de, de dienders van de politie woonden. En die hadden daar ook een gevangenis. Dus de, de politieagenten met hun gezinnen... die woonden in die huizen van de Rijkswacht. Het zijn vijf wooneenheden, Het Kantoortje op de hoek. En de gevangen, gevangeniscellen... Uh, daar sloten ze gewoon de dronkaart, de, de, de smokkelaars in op. Die zijn er ook nog. Dus de politie stopte de boeven in, de, in zijn eigen achtertuin, als het ware. Waardoor hij ze des beter kon bewaken. Nou, de Rijkswacht is natuurlijk uh, of de, is anders georganiseerd. Maar die gebouwen van de, de oude Rijkswacht die zijn er allemaal nog. Daar woon je. Dat ja. heb je ooit aangekocht. En was dat een intuïtieve... Nee, ik heb het gehuurd. Gehuurd? gehuurd ja. Dat, heb, dat huur je. Maar was dat een intuïtieve beslissing? Dat je het terrein op en dat je deed? Uh, ja. Um, ik, uh, ik kwam net in Maastricht eigenlijk uh, voor die nieuwe baan. In 1998 was dat. En ik zocht gewoon een huis om te wonen. En um, ik gaf een lezing ergens. En ik vroeg gewoon aan het publiek van... Uh, ik zoek een huis, hebben jullie een idee voor me? Toen was er een ongelooflijk aardige persoon die mij had uitgenodigd. Die zei, nou, je moet maar eens komen kijken bij ons. Ik woon in de Rijkswacht, ik kom binnenkort een huis uh, leeg. Misschien vind je dat wel leuk om te huren. En toen, toen zag ik het en toen wist ik meteen, dit is het. Het heeft hele dikke mergelmuren, heel authentiek is het. 150 jaar oud... Uh, heel veel karakter. Um, dorps, maar onder de rook van Maastricht. Dus het ligt vier kilometer van de stad af. Het is heel, heel sfeervol. En ik, hou, ik heb iets met, uh, met gebouwen en huizen. Uh, hoe ouder, hoe, hoe beter, eigenlijk. En dit, ja, dit was heel karaktervol en heel mooi. Dus, en en uh, ja, met land eromheen. Uh, contact met het vee, de aarde, de weilanden. Uh, aan het. Uh, Albert Kanaal ligt, het is ook nog aan het water. Geweldig. Dat vind je ook belangrijk? Dat je zeg maar. Nou, je noemt het weilanden, vee, rust. Ja, rust en een beetje contact met het boerenleven. Dus het echte leven, zeg maar. Dit klinkt, ja. Als ik vrij mag Ja, is dat niet een beetje een cliché? Ja hoor, enorm. Maar ik voel het wel echt zo. Ik voel het echt zo. Dat, ik heb er ook behoefte aan. Ik, eh, omdat dat huis in de Rijkswacht niet, niet direct eh, beschikbaar kwam... heb ik ook nog een tijdje een eh, appartement gehad op één Hoog. Van eh, de villa van eh, Regoe, achter het station. Regoe is ook een beruchte naam in Maastricht. Die had eh, die, had die uh, uh, keramiek fabriek, de familie Régou, uh, waar mensen enorm uitgebuit zijn en in grote armoede zijn gehouden. Nou, die villa, daar, daar zijn al appartementen in gemaakt, daar had ik eentje van gehuurd. Op één hoog, maar ik vind het zo gek om niet op de grond te wonen. Dat is voor mij wel heel nodig, om op de aarde te wonen, zodat je... Naar buiten kunt lopen. En, en, en dan zijn er ook weer momenten dat je natuurlijk de stad in wilt, neem ik aan. Jawel, tuurlijk. Amsterdam of een nog grotere stad? Ja, ik vind de stad ook heel spannend. En ja, ik, ik heb eigenlijk. Twee zelen leven. ach in mijn broest. Ik vind het, de stad vind ik ook heel spannend. Maar af en toe, of regelmatig eigenlijk weer terug naar huis, naar het bos of, of naar waar het land is. Maar, terug. Te... Je komt uit een, uit een Eindhovense uh, onderwijzersfamilie. Ja, maar mijn moeder was een boerendochter. En de familie van mijn moeder, die woonde in Bergrijk. Um, en daar ging ik heel vaak naartoe. Mijn moeder uh, ook, die hield er erg van. En daar voelde ik me eigenlijk het meest op mijn gemak. Daarvan had ik eigenlijk het gevoel dat ik daar had moeten wonen. Dus al, als zesjarige uh, ging ik altijd als het schoolvakantie was... Linia rekte naar Bergrijk... En uh, mocht ik altijd bij uh, oma Frans en tante Anneke... en oma Wil en tante Jaan, mocht ik lekker meedoen. En uh, met mijn nichtjes en uh, neefjes, koeienmelken en oh, ja, zo. Dat vond ik verrukkelijk. Zit ik nu opeens te denken, als je, <coughs> als je moeder een, een boerendochter was... was het ook zo dat... Dit gok ik hoor na de dood van, van, van je vader... dat zij echt heeft geprobeerd om jullie... dat doet een de boerendochter, denk ik namelijk. En dat is ook een cliché, maar misschien daarom ook wel waar... om jullie gewoon echt uh, zelf uh, op te voeden... en te zorgen dat jullie uh, het leven uh, in konden. Snap je wat ik bedoel? Zonder, zonder, zonder al te veel hulp van anderen. Maar dat zelf willen doen. Ja, mijn moeder was zeker een, uh, iemand die heel uh, dapper was. En ook... Zich had voorgenomen van die kinderen die moeten groot en die moeten studeren. Daar was ze heel goed in. Um, en dat heeft ze ook volbracht. Helemaal in haar eentje. Hartstikke goed. Ze ging. Ze was natuurlijk. Uh, toen ze uh, trouwde met mijn vader, werd ze ontslagen op de school waar zij werkte. Ze was onderwijzeres geworden. Ze was het enige. Ze hadden twaalf kinderen thuis bij mijn moeder. En mijn moeder was het jongste, bijna het jongste kind wat heel goed kon leren, die mocht naar school, die mocht onderwijzeres worden. Um, maar ze had altijd, altijd wel heimwee hoor naar het dorp. Maar ze, ze geloofde ook heel erg in de idealen van onderwijs. Dat, dat was de manier om vooruit te komen in het leven. Mijn vader ook. waren hele idealistische mensen. Dus ja, dat wij moesten leren, dat was uh, punt één en toen mijn vader was gestorven, ging ze ook zelf weer lesgeven, Dus ze nam weer een baan in het onderwijs. En ze zorgde dat wij allemaal naar de middelbare school gingen en, en een studie deden. Ja, maar dat is ook wat ik, wat ik, wat ik net zeg. Gewoon je eigen, eigen stuk grond hebben, dat je wilt bebouwen en kijken dat de oogsten gewoon lukken. Ja. Dat toch? Ja, ja, zeker. Ja, ja, zeker. En wat nu ook door mijn hoofd spookt, en dat is ook meteen een mooie brug straks voor naar het tweede uur als ze het over het feminisme gaan hebben, wat mij betreft... is, en dat heb ik wel ergens gelezen... dat Andreas Burnier van wie overigens net de mentaliteit dat is een mooi boek, opnieuw is uitgegeven... die ooit een keer over jou zei... dat, dat, je, de, dat ze jou zo'n merkwaardige persoonlijkheid vond omdat het twee kanten op kon. En aan de ene kant heel introvert... Ja. En, en, en, en op zoek naar de stilte. aan de andere kant heel extravert. Hoe, hoe weet jij dat? Dat heb ik gelezen ergens. Oh, en, en, en gelukkig dat... ben je nu heel extravert. Want met introvert <laughs> ziet er wij deze uur niet veel ja, op. Ja. Maar dat is wel grappig toch? Twee kanten op. Ja, ja. Nee, dat had Andreas heel goed gezien. Die noemde mij altijd Meijer. Meijer? Zei ja, ze dan. Jij bent... De meest merkwaardige mengeling van introvert en extravert. Dat is inderdaad zo. En dat had ze heel goed gezien. Maar heb je daar zelf ooit hinder van gehad? Of vind je het wel aangenomen? Nee, wel, helemaal niet. Maar wanneer had je dat zelf voor het eerst, eerst door? En wat voor periodes in je leven is de ene eigenschap dominanter en dan de andere? Nou, ik, ik vind. Um, ik, uh, ik ben een, een gretige lever. Ik, ik vind het leven eigenlijk heel erg interessant. En ik wil altijd heel veel dingen doen. Een beetje al te veel, hoor. Dus ik, ik wil ook altijd heel veel sociale contacten hebben. En allerlei ondernemingen. En ik wil zes huizen hebben. En weet ik, weet ik, weet ik wat niet allemaal. En aan de andere kant waarom? heb ik ook behoefte ja, even, even, even, aan het binnenleven. Ja, maar wacht even. Waar, waar, waarom zes huizen en alles doen? En, uh... Ja, ik weet niet waarom. Dat is gewoon zo. Dus dat trekt mij aan. Ik, ik heb ook altijd uh, ideeën en plannen. En... Um, als we op vakantie zijn, dan zie ik altijd zeven huizen die ik wil hebben... en waar ik wil wonen en die ik wil verbouwen. En ik zie ook altijd meteen, als ik een huis zie, wat ik mooi vind... hoe dat verbouwd moet worden. En wat voor een tuin er op, omheen moet worden aangelegd. En dan het volgende half uur heb ik dat helemaal uitgedacht. Dat gaat nooit gebeuren natuurlijk. Maar, maar is het uitdenken maar genoeg ik, dan? ik heb het liefst ja. gewoon twaalf levens... En, en die kan ik dan heerlijk vullen met... Uh, in gedachten met... allemaal dingen die ik daar kan doen. Ik, ik, ja, ik kom altijd om... in het idee. Ik geniet er ook wel van hoor. Vooral omdat... Uh, mijn, mijn geliefde... die werd er aanvankelijk helemaal knetter van. Want die nam het altijd serieus. Dus, dus we gingen, dat, maar even, wij samen ergens wandelen... en kwamen we voorbij een grot. En dan zei ik, god, dat vind ik leuk zeg. Laten we dat doen. Laten we, laten we kijken. Zoeken de makelaar... en we, we kopen het. Dat ging nog echt de makelaar zoeken... En... Dat deed ik ook, maar en mijn geliefde dacht dan dat we dat echt gingen doen. Die keek het Spaans benauwd. Tot ze op een gegeven moment in de gaten had: Het is fantasie. En dat vind je leuk. Gewoon het fantaseren over virtual reality. Over alle levens die je zou kunnen leven. En toen liet ze me gewoon mijn gang gaan. En zei: Goh ja. En dan zegt ze ook gewoon nog: Ja, wat zou dat leuk zijn? En doet gewoon mee en weet heel goed van, er komt nooit wat van terecht. Maar ik wil haar het genoegen niet ontnemen om, om dat in de fantasie te beleven. Ik ben gezegend met een rijke fantasie. Maar op het moment dat ik zoiets fantaseer, denk ik wel even dat ik het echt ga doen. Denk ik, dus voor mij is de fantasie en werkelijkheid niet duidelijk gescheiden. En soms gebeurt het ook. Soms gebeurt het ook wel, ja. Dat, dat is Hef, maar dat is, dat is. En dat introverten. Nou, dat is, uh, dat, ja. Um, het, het, het, het, het, het binnenleven is toch, ja, het is toch je bron. Dus ik hou ook heel erg van dromen en van stilzitten en van de tijd voorbij laten gaan. En uh, ja, wat Jook Hermse de tijd als duur noemt, hè? Dus de. Uh, dus niet, niet doen. Um, ja. Maar kun je dat? Kan ik ook, ja. ja kan kun je dat? Maar hoe lang? Ja. Dat je um, gewoon op een stoel zit. En, ja, nou, op je erf. Je zit op je erf en je kijkt gewoon. Uh. Nou, het is vooral. Het is, uh, je moet op een bepaalde plek zijn. Dus als ik heel dicht bij mijn werk zit, bij mijn baan. dan kan ik het niet zo goed, want dan, dan weet ik al die dingen die ik dan nog moet doen. In die baan, maar ik heb ook een huisje in, in het bos. En uh, ik ga daar speciaal naartoe om niets te doen. <laughs> dus dan ga ik gewoon voor het raam zitten en kijk gewoon een uur in het bos en doe niets. Of ja, of zitten, <laughs> Maar wandelen. Kun je dan ook. Ton van Dijk, die heeft een, een, een journalist, die heeft een, die, heeft een, die heeft een boek gemaakt over. Uh, dat speelt zich af in Groningen. Als ik het goed heb, of Friesland. Nou, Noord-Nederland in elk geval. In een, uh, en hij beschrijft ook zijn buren. Dat zijn twee... Uh, dat is een boeren echtpaar. En die man en die vrouw die gaan elke avond achter hun huis zitten. En die kijken dan zo de verte in. En, uh, ja. en die kijken gewoon alleen maar de, de, naar de horizon. En dat, dat ja. mooie, prachtige Noord-Nederlandse ja. landschap. Je ziet ja. dat meteen. En iedereen die luistert, ziet het ook meteen voor zich. En hij vraagt dan... Ja, wat, wat, waar kijken jullie nou elke avond naar? En dan, en dan zegt die man... die zegt Ja, maar het is elke avond anders. En dat is natuurlijk zo mooi waargenomen. Maar ja, dat moet je wel kunnen. Je moet kunnen, ja. Het is waar, waar uh, Gezelle... Die heeft een heel mooi gedicht. Als de zielen luistert. Daar gaat het over. Als de zielen luistert. En ja, vanmorgen toevallig... werd ik wakker. En, um, en ik lag in bed. En ik deed het raam op. En dan was er... Een, heel mooi licht. Heel mooi ochtendlicht. Het was nogal grijs... de afgelopen dagen, maar... vanochtend was er ineens... een, een heel um, geel bit. Het was ineens niet meer grijs... en daar vlogen weer vogels doorheen. Het was, en dan, dan... ja, dan ga ik daar ook... Uh, dan denk ik... voorlopig doen we even niets. Voorlopig <laughs> gaan we geen huis even. kopen. Niks doen. Nee, ja, ja, dat zijn allebei dingen. Dat, dat die... die de lust om actief te zijn, om alles te, van alles te fantaseren, vooral. En ook wel een hoop te doen, want die doe best ook wel veel dingen. En aan de andere kant, ja, dat, dat je innerlijk leven ook het meest gebaat is bij, bij rust. Hoe gaat het gedicht van Gezellen als de zielen luistert? Ja, ik kan het niet verder, maar. Um, uh, ja, bij Gezellen is het. Is het Um, nou, het gaat over dat je, dat je uh, dan de natuur uh, beleeft. Hè? En dat je niets doet en dat je gewoon dus niet luistert met je oren, maar met je ziel. Dat, dat vind ik een wonderbaarlijke uh, gedachte. Uh, ja, recentelijk heeft Joke Hermstus een boek geschreven over een boekje, over, um, over de ziel. En dat is natuurlijk een. Uh, Iets wat heel erg in onbruik is geraakt. Het woord. Of, of het woord en het begrip is ook heel erg in religie gevangen geraakt. Dus heel erg van betekenis versmalt. Denk jij dat we een ziel hebben? Absoluut. Absoluut, maar, maar niet, uh, niet in de enge zin van religie. Maar je hebt iets wat, wat het lichaam beweegt. Wat beweegt. Um, wat beweegt tussen de cognitie en het tussen lichaam. Denkt in, in, in. En het is de zetel van je persoonlijkheid, van je, van je fantasieën, je idealen. Van, uh, van zeg maar de brug naar iets transcendents. Ook al geloof ik helemaal niet dat dat bestaat. Maar de, uh, de ziel, uh, daar geloof ik wel erg in. Ja, Ik vind die een heel mooi begrip ook. Dus als jij Dick Swaap hoort, die denkt dat, uh, dat, uh, dat, dat we alleen maar ons brein zijn. En als die dit zou horen met die ziel, zou zeggen... Het, die, is, die, is, die snapt er niets van. Dan denk jij... Ja, ja maar ik, ja, Swaap is natuurlijk... Is, dacht ik, voor zover ik uh, me erin heb verdiept... Hij is heel, heel erg uh, een monist, hè? Dat alles materie is. Uh, ja. ja, ik bedoel, je, je, kan, je kan hier... Ja, dat geloof ik niet. Ik, ik denk, uh... ik denk dat, er, dat dat niet alles materie is... dat oorzakelijke verbanden niet de enige verbanden zijn die er zijn. Dat het leven heel erg wonderlijk is en dat we dat allemaal ook weten. We voelen het namelijk elke dag. Dat, dat er ongelooflijk veel onverwachte dingen zijn, dat mensen een enorme veerkracht hebben... waarvan je niet weet waar die vandaan komt eigenlijk. Er gebeuren een heleboel niet echt verklaarbare dingen in het leven. Ik ben laatst in de film Le Gamin au Vélo geweest... van de gebroeders van Dardenne. Heb je die gezien? Nee, dat zijn die twee verhaals. Het uh, zijn Ach, walen, toch? Twee, twee filmende walen. Ja, veel, twee filmende walen. Het gaat over een jongetje... die, die door zijn ouders gedumpt is en die alles in het werk stelt... om ergens een ouder te vinden... gewoon tegen de verdrukking in. De, uh, iemand, iemand te vinden. Hopeloze, die zijn ouder wilt zijn. Die een, en uiteindelijk vindt hij iemand... Uh, die... ja, die, die het wel... Die hem, die hem gewoon bij zich neemt... die van hem gaat houden. En dat is zoiets moois. Het is gewoon hoe, hoe vitaal en veerkrachtig... een kind is wat... wat eigenlijk voor volkomen kansloos is. Hè? Hoe die zichzelf een kans uh, geeft, vecht. Uh, ja, waar komt dat in godsnaam vandaan? Dat, ja, dat is het leven. Mooi. Ja. Hier gaan we, ik, ga nu, ik ga nu voor het volgende uur... snel een uh, motto ontleend aan... Uh, Vazalis voor je zoeken... Terwijl Wim Brands dat motto zoekt, gaan wij naar het nieuws luisteren. gezegd te hebben dat dit het marathoninterview is. Wim Brands in gesprek met hoogleraar en biograaf Maaike Meijer. Drie uur lang rechtstreeks vanuit Maastricht bij u. Na het nieuws verder, blijf bij ons. Tot dadelijk.